10 Uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Medewerkers van de openbaar vervoerbedrijven in de drie grote steden voeren de komende weken weer actie. Daarmee willen ze de coalitiepartijen, de PVV, vragen om af te zien van 120 miljoen euro aan bezuinigingen, zegt vakbond Afvakabo. Ik had net plannen die komen neer op uh, idioot hoge bezuinigingen en verplicht aanbesteden van het openbaar vervoer. Wij hebben ja, bekeken wat die plannen uh, uiteindelijk voor beeld opleveren. En dat is echt uh, een kaalslag uh, voor wat betreft het openbaar vervoer in de grote steden. Een enorme aantasting van de kwaliteit. In februari waren er ook al acties in het OV vanwege de voorgenomen bezuinigingen. De nieuwe acties beginnen volgende week donderdag in Amsterdam. Dinsdag 12 april wordt in Rotterdam actie gevoerd en woensdag de 20 e in Den Haag. Op die dagen is er in die steden geen openbaar vervoer tussen de ochtend- en avondspits. Meer dan 4000 pinautomaten zijn getroffen door een storing. Volgens Equens, de organisatie die het betalingsverkeer regelt... zijn alleen pinapparaten in winkels getroffen. Het gaat om de betaalautomaten die transacties via internet afhandelen. Oorzaak van de storing is nog niet bekend. In Japan wordt dit weekend een speciale zoekactie gehouden... naar mensen die sinds de aardbeving en de tsunami van drie weken geleden worden vermist. In totaal worden er zo'n 25.000 Japanse en Amerikaanse militairen... en tientallen helikopters en schepen ingezet... De grote zoekactie heeft te maken met springvloed. De verwachting is dat er hierdoor veel lichamen zullen aanspoelen. Volgens de officiële cijfers worden er nog meer dan 16.000 mensen vermist na de tsunami. Meer dan 11.000 mensen zijn omgekomen. In het gebied van 30 kilometer rond de kerncentrale van Fukushima wordt niet gezocht. Dat is te gevaarlijk. Verschillende Britse media melden dat de afgelopen dagen... een hoge Libische afgevaardigde in Londen is geweest voor geheim overleg... De krant The Guardian zegt dat kolonel Gaddafi een gezant heeft gestuurd... om te overleggen over een manier waarop hij uit de crisis kan komen. De BBC zegt dat de gezant vooral te horen heeft gekregen dat Gaddafi weg moet. Eerder deze week dook de Libische minister van Buitenlandse Zaken, Moussa Koussa, op in Londen. Hij is overgelopen. Moussa Koussa was een vertrouweling van Gaddafi. Het weer, het is zwaar bewolkt en verspreid over het land. Valt er een beetje regen, er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt 14 graden in het noorden en 19 in het zuiden. Aan de b verkeersinformatie. Bij Den Haag staat er file op de N14 in de richting van Leidschendam. De aansluiting met de A4. Tussen Wassenaar en Voorburg. Twee kilometer file door een ongeluk met een drietal vrachtwagens. De rechter rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Aanpassingen aan nieuw gas kost het bedrijfsleven miljoenen. Het chemiepark delft zuil behoort tot de gevaarlijkste van Nederland... met alle gevolgen voor de omwonenden. Loop ik naar buiten, loop ik uh, de recht in, zeg maar... dan slaat het echt op mijn keel. Net alsof alles brandt van binnen. Commotie rond de wereldomroep. Volgens de Telegraaf voeren managers daar een schrikbewind. De politiek is zich rot geschrokken. En het ochtendhumeur van Seska Dresselhuis. Het is 3,5 over tien. Het vervolg van Cairo. Goedemorgen Nederland. Het bedrijfsleven is, op zijn zachtst gezegd, niet blij met het gas dat vanaf volgend jaar uit Rusland en Noorwegen komt. De overstap heeft namelijk grote financiële gevolgen. En dat komt omdat installaties zullen moeten worden aangepast. En de minister van de Economische Zaken, Maxime Verhagen, is niet bereid bedrijven financieel tegemoet te komen. Ook de consument, u en ik, dames en heren, zullen uiteindelijk de cv-ketel thuis moeten vervangen. Hans Grunveld, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben directeur van VEMW, dat is de Vereniging van Grootverbruikers. Bent u zelf ook een Grootverbruiker? Uh, ik hoop het niet, maar uh, wij, uh, wij vertegenwoordigen alle zakelijke gebruikers. Dus iedereen die elektriciteit en gas nodig heeft voor zijn, uh, voor zijn werk, voor zijn bedrijf. Dus een bedrijf of instelling. Goed. Even, eerst even in kaart brengen wat er nou precies aan de hand is. Er komt ander gas. Wat is er anders dan dat gas? Nou, Gas, zoals wij dat kennen, dat bestaat vooral uit methaan. Ja. De stof methaan. Dat komt en... uit de bodem bodemer Groningen naar Slochter omhoog? In, in Nederland uh, komt dat al een jaar of vijftig uit de bodem. Ja. Uh, maar naast methaan bevat dat gas ook andere gassen... zoals bijvoorbeeld uh, CO2, uh, zwavel, stikstof... En dat geheel, dat noemen wij aardgas, ja. dat, dat mengsel. En we zijn 50 jaar lang uh, gewend aan een bepaalde uh, samenstelling van dat gas. En dat is, zoals u inderdaad terecht zegt, vooral gebaseerd op het gas wat wij uit Groningen, uit de bodem van Groningen halen. Ja, nou komt er dus ander gas uit Rusland en uit andere landen naar Nederland toe. Is dat het gevolg van een beslissing van het eerder kabinet om die pijpleidingen en gasrotondes aan te leggen, zodat wij daar ook financieel winst van kunnen behalen door te gaan handelen als een soort van ja, beursmagazijn van wereldgas? Ja, dat, is, dat, dat klopt. Uh, zoals, zoals ik al uh, um, zei, het gas komt de afgelopen jaar voor, uh, voor een belangrijk deel uit Groningen. Ja. Dat Groningen gas dat, uh, dat raakt op den duur op. 20, 30 zal, jaar nog, hè? Het zal nog 20, 30 jaar duren, maar het betekent wel dat de druk op het systeem wat minder wordt. En dat betekent dus dat we ja, op zoek moeten gaan naar nieuwe uh, gasbronnen. En uh, de Nederlandse regering heeft, uh, heeft uh, gezegd... nou, wij willen uh, zorgen dat de verlies van de inkomsten uit dat Groningen gas dat we dat gaan compenseren ja. door gas, eh, door eigenlijk een soort gasrotonde voor West-Europa eh, te, te worden. Ja. Dat wil zeggen dat er gas vanuit Noorwegen, vanuit Rusland, vanuit andere delen van de wereld, via Nederland, eh, zijn weg vindt naar de afnemers. En niet alleen in blijft Nederland. blijft bij ons aan de strijkstok hangen. Precies, en, en, en dan is het de bedoeling dat wij daar geld aan verdienen, niet alleen ja. door het transporteren, maar ook door het verhandelen, door het opzetten van een beurs, ja. door het opslaan, enzovoort. Alleen dat gas is ander gas dan uit Groningen komt, althans in de samenstelling. Wat is er anders aan dat gas? Dat gas wat, wat naar ons toe komt, is eigenlijk het gas wat, uh, ja, wat overal in de wereld zo'n beetje als standaard geldt. Dat noemen we hoogkalorisch gas. Ja. Wij hebben in Nederland in feite een afwijkende standaard, ja. namelijk het Groningen-gas, oftewel het laagkalorisch gas. Juist, met andere woorden, onze installaties kunnen niet zomaar zo draaien op dat andere gas? Nee, de, de, de aanpassingen zijn nodig om te zorgen dat het niet alleen veilig blijft om gas te gebruiken... maar dat daarnaast ook er geen milieuproblemen ontstaan in de vorm van emissies. En dat onze installaties ook niet eerder kapot gaan... omdat zij niet zijn afgesteld op andere gaskwaliteiten. Kortom, er moeten dus aanpassingen worden verricht om ja. ook... In de toekomst gas te kunnen blijven stoken voor ruimteverwarming of voor het produceren van allerlei uh, producten, zoals uh, in de industrie gebeurt. Ja, met andere woorden, uh, de installaties moeten worden aangepast of vervangen. Dat is juist. Uh, het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk wat er precies moet gebeuren. Daarvoor is eerst, in eerste instantie nodig om te, precies te weten... Ja, welke uh, andere kwaliteit gaan we in Nederland krijgen. Ja. Um, en uh, het is nu al duidelijk dat daar nog heel veel vragen omheen uh, zijn. Ja. Maar als er ander gas komt, dan is het in ieder geval zeker... dat installaties zullen moeten worden aangepast. Juist. Nou heeft de minister wel het staatsbedrijf GasUnie... Uh, gevraagd om, uh, om de samenstelling van dat gas zoveel mogelijk aan te passen... zodat wij het hier met al te zonder al te veel aanpassingen kunnen blijven gebruiken. Dus dat is al een tegemoetkoming. Nou ja, de, op zich is het de taak van, van GasUnie als de beheerder van het Nederlandse netwerk... om ervoor te zorgen dat wij met z'n allen het gas krijgen wat wij ook kunnen gebruiken. Ja. En dat betekent dus ook dat in eerste instantie ook van gasunie mag worden verwacht... dat zij dat gas eh, zodanig zullen behandelen dat eh, dat gas ook kan worden gebruikt... om eh, te verstoken in een cv-ketel of in, in een industriële eh, installatie. Ja. Maar dat is dus precies het probleem. We hebben in Nederland twee systemen. Eén voor dat hoogkalorische gas dat uit het buitenland komt. één ja. voor het Groningen gas. En de minister heeft nu gezegd voor dat hoogkalorische gas... Daar nou zitten in Nederland 81 gebruikers op. Ja. Daar gaat vanaf 1 juli uh, iets veranderen. En dat betekent dat die afnemers uh, maar naar hun leverancier moeten gaan... van de ketels en de installaties die ze hebben... om te vragen welke veranderingen, welke aanpassingen... of welke eventuele vervangingen nodig, noodzakelijk zijn. Ja, u zegt 81 afnemers, dus 81 bedrijven. Daar val je niet meteen als je dat zo hoort uh, stijl van achterover. Niet van het aantal, maar je zult maar een van die 81 zijn. Uh, dan, uh, dan zie je jezelf opeens binnen een zeer korte termijn... Uh, gesteld voor het, uh, voor het doen van vaak zeer kostbare investeringen mm -hmm. op momenten die misschien helemaal niet zo goed uitkomen. Als we nou met z'n allen dat gas uit, uit, die gasrotondes dus uit Rusland, Noorwegen en al die andere landen gaan gebruiken en we moeten ons aanpassen aan dus alle installaties op de schop, hoeveel geld is daarmee gemoeid? Nou dat is op dit moment zelfs nog niet helemaal duidelijk, maar zeker is dat het gaat om, om vele uh, tientallen en misschien zelfs wel honderden miljoenen euro's. Juist. Maar een van de problemen is dat we nog niet precies weten wat de kwaliteit van dat gas precies zal zijn mm -hmm. en dus welke aanpassingen nodig zijn om vaak hele complexe, ingewikkelde installaties om te bouwen. Dus we discussiëren met een blinddoek voor? In zekere zin discussiëren we met een blinddoek voor. En dat is ook de reden waarom wij hebben gezegd, geef tenminste die bedrijven voldoende tijd om zich aan te passen. Maar toch zegt de minister, dit is strategisch de beste keuze. Wat hij daarmee bedoelt, weet ik ook niet precies. Weet u het wel? Nou, de minister heeft gezegd, uh, wij willen die kosten, uh, die aanpassingen, vooral bij de afnemers neerleggen. Want ja. die afnemers die moeten ze gewoon gaan aanpassen aan een Europese standaard. Ja. Nou, dat er, er aanpassingen aanpassingen nodig zijn bij die afnemers, dat, uh, dat, dat, uh, dat is niet zo'n probleem. En dat, dat wordt ook wel geaccepteerd. Alleen het tempo waarin en de kosten die daarmee gemoeid zijn... daar hebben wij wel grote problemen mee. Dus u zegt, neem nou iets, meer, iets langer de tijd... zodat bedrijven uh, de investering die ze doen bij het ombouwen van hun installatie... over een langere periode kunnen afschrijven. En in ieder geval het, het goede moment kiezen om ja. die installaties om te bouwen. Voldoende informatie hebben ja. om dat ook goed en optimaal te kunnen doen... Ja. En daarnaast ook de kosten op een eerlijke manier te verdelen over degene ja, die ja. die aanpassingen moeten verrichten. Vindt u het vanuit economisch oogpunt en opzicht handig om het nu te doen? We krijgen nu in deze kabinetsperiode te maken met de gevolgen van de crisis die achter ons ligt. De economie trekt heel voorzichtig aan, maar net aan het begin van deze uitzending ook van het Centraal Bureau voor de Statistiek gehoord dat ons huishoudboekje erop is achteruit gegaan. Dus de investeringen in de economie zullen uh, achterblijven, zo is ook de verwachting. Als je dan ook nog tegelijkertijd aan het bedrijfsleven vraagt... om grote bedragen te gaan investeren in je installaties om te kunnen draaien... is dat handig? Nou, dat is een volstrekt terechte vraag. Uh, het, het lijkt erop alsof, uh, alsof de beslissingen en, en, uh, genomen worden... met name vanwege het uh, beschikbaar komen, het uh, gereed komen van de LNG-terminal... dus de terminal waar vloeibaar gas in het de systeem maasvlakte. komt... op de Maasvlakte per 1 juli. Ja. En... Uh, het, uh, het, uh, het gereed Dat ding komen. moet draaien? Dat ding moet draaien. En, en daar gas... wordt u dan de dupe van, zegt u? Nou ja, als daar geen beperkingen aan worden geleverd... dat wil zeggen dus als iedereen daar maar gas mag, uh, mag instoppen... met zeer afwijkende specificaties... Ja. Ja, dan, dan kan dat zeer groot gevolg hebben... met name voor bedrijven in de Rotterdamse regio... maar ja. ook elders in Nederland. Enig idee hoeveel wij gaan verdienen aan die gashandel? Nou, de minister heeft uh, daar een rapport over laten maken... door de, de Brattle Group, een Engelse onderzoeksgroep. Uh, en uh, die becijfert dat... Uh, die gastrotonde uiteindelijk Nederland heel veel geld gaat opleveren. Hoeveel? Ja, de getallen die worden genoemd, die zijn, die zijn zeer ruim. Althans, die, de variatie daarin is zeer ruim. En, maar variërend van? dan praten we toch over, over uit, uiteindelijk over 100 miljoenen euro's per jaar... Waar, waar de BV Nederland van zou moeten kunnen profiteren. En kan daar dan niet een heel klein beetje africhting in het bedrijfsleven... richting de consument om cv-ketels enzovoort te vervangen? Nou, wij vinden in ieder geval dat het niet zo kan zijn dat de voordelen van die gasrotonde uh, uh, uh, bij, uh, bij de overheid en uh, bij gasunie terechtkomen. Ja. En, en vervolgens de kosten bij de afnemers. Dat lijkt ons geen eerlijke oplossing. U wilt dus een deel van dat geld? Wij willen dat, uh, dat afnemers uh, de, de aanpassingen moeten maken die ze uh, moeten maken. Dat ze daar voldoende tijd voor krijgen. En dat daarnaast dat de kosten uh, op een eerlijke manier worden verdeeld. En dat betekent dat zij dus niet zonder meer voor de kosten opdraaien... Ja. die uh, het gevolg zijn van de openstemming van de lng terminal Even voor de mensen die nu thuis zitten te luisteren of in de auto en denken... kan ik mijn verwarming überhaupt nog aanzetten eh, zonder dat de handel ontploft? Ja, de huidige verwarmingen kunnen tot 2021 eh, blijven draaien... Op het, eh, op het gas wat we, wat we eh, blijven krijgen. Eh, het probleem ontstaat pas op het moment dat die verwarming aan vervanging toe is. Ja. En dan is natuurlijk de vraag... Ja, welke, eh, wat voor soort verwarming, eh, wat, voor, wat voor soort ketel moet ik aanschaffen... om er zeker van te zijn dat die ook na 2021 nog kan blijven draaien. juist. En niet iedere gassoort of sa samenstelling van een gassoort kan even warm worden of wordt even warm. Daar, daar zit onder meer het probleem... Hè, dat een verwarming op een, bijvoorbeeld Russisch gas... heter wordt dan op Gronings gas. Ja, dat is wat de meeste mensen wel eens hebben ontdekt... als ze in het buitenland een, een, een kannetje met water op het vuur zetten... dat het veel eerder kookt dan in Nederland. Omdat ja. de calorische waarde, dus de, de warmteinhoud, groter is. Goed. Uw pleidooi aan de minister van Economische Zaken... is uh, over een langere periode spreiden. Geef ons de tijd om aanpassingen te doen... en geef ons ook een beetje geld van die gasrotondes. Ik dank u wel voor uw komst.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 Het chemiepark Delfzijl, dames en heren, behoort tot de gevaarlijkste van Nederland... met alle gevolgen voor de omwonenden die kampen met gezondheidsklachten. Maar daar is iets op bedacht, vertelt een inwoner van het nabegelegen Borgsweer... aan verslaggever Sander Bartling. Wat een mooie neus heeft u, meneer Oosterhof. Ja, hè? <laughs> ja, Ik ben er uh... blij mee. Ik gebruik hem zelf ook nog vrij veelvuldig hier, hoor. Maar uh, hier staan we dan bij een zogenaamde elektronische neus... Het is eigenlijk gewoon een heel klein apparaatje, uh, halverwege een lantaarnpaal uh, gemonteerd. Uh, waarom hangt die er? Vertrouwden ze u ineens niet? Nou, die zijn door, uh, in opdracht van de provincie Groningen, zijn deze geplaatst voor, voor het meten van overlast, met betrekking tot de stank bijvoorbeeld, vanaf het industriepark uh, Delfshaven. De Noordzee lacht te slopen wie kwam terug op kiel? En in de verte zag ik de kroon van Delftziel. De alle mooie woorden van Edith en spijt... is Delfzijl vandaag een lege haven... met een van de gevaarlijkste industrieterreinen van Nederland. En onder de rook van Delfzijl woont Frans Oosterhof. We hebben daar een uh, grote afvalverwerker uh, met die rode hoed daar, zo. is de E.ON. Daar komt nog een, uh, een afvalverwerker staan van uh, ongevaarlijk uh, afval. Maar die willen dus opwaarderen naar uh, gevaarlijk industrieel afval... En iets verder om de west heb je dan een bedrijf zitten, dat heet uh, Noord Refinery. En dat is een afvalverwerker van uh, uh, olie. En daarvan vermoedt u dat het de grote boosdoener is, hè? Qua, qua stankoverlast in de laatste twee jaar hebben we daar vrij veel last van gehad. afgelopen kerst en uh, om bij de kerstdagen bijvoorbeeld. Nou, dan zijn je kerstdagen die zijn volledig vergald. Omdat je dus uh, jezelf als in, de, als in de stankoverlast zit. Waar rijdt het naar dan? Dan rijdt het gewoon naar uh, ja, olie, olieachtig. TMZ op van uh, ons Lefwegproblemen dus, hoofdpijn, uh, misselijkheid. Uh, we hebben hier vrienden gehad uh, uit Gelderland vandaan. Uh, twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden, die uh, in de zomer. Die, die zijn de dag daarna zijn ze spoorslags naar huis toe gegaan. Want die kregen uh, opgezette handen, opzette bangen, te betraande ogen. Dus die, uh, die zijn toen uh, meteen een dag daarna weggegaan. Tegenover Frans Oosterhof zit Annelies Oosterhof. U, u heeft ook klachten, hè? Ja, ik heb er, uh, ik heb er ontzettend veel last van. Uh, zodra het uh, maar iets begint uh, uh, te ruiken en te doen... dan uh... Heb ik hoofdpijn, uh, last van mijn ogen, last van uh, benauwdheid. Uh, loop ik naar buiten, loop ik uh, de recht in, zeg maar. dan uh, slaat het echt ja, op mijn keel. Net alsof alles brandt van binnen. Soms loop je heel gedesoriënteerd door het huis heen. Uh, nou, en dan de kinderen ook, die worden er dus nachts wakker van uh, met hoofdpijn. Zijn er hier anderen die klachten hebben, mensen uit het dorp? Ja, er zijn heel wat mensen die uh, zeggen van... nou, daar heb ik ook last van, ik heb ook geïrriteerde ogen... ik heb geïrriteerde luchtwegen, uh, dat soort klachten uh, hoor je wel veel. die klachten begonnen, wat heeft u eraan gedaan? We hebben een uh, enquête gehouden hier in het dorp... met betrekking tot, uh, tot de overlast... en of mensen dus gezondheidsklachten uh, zouden kunnen hebben. Uh, van die enquête hebben we een rapport gemaakt... en dat is naar de provincie Groningen gegaan naar Groningen Seaports, naar uh, Tweede Kamer en de Provinciale Staten. En aan de hand van, uh, van het rapport uh, heeft de provincie toen een keertje gezegd... van, nou ja, dan moet er toch een keertje wat gaan gebeuren. En nu zijn we dan, na drie kwart jaar, zeg maar, zijn we dan zover... dat er dus uh, de elektronische neuzen worden geplaatst... en uh, dat er dus een continue meting... Uh, gaat plaatsvinden ten opzichte van het industrie-terrein... voor betreft uh, emissie en uh, uitstoot van, uh, van stoffen. Mochten die er nou zijn, wat gebeurt er dan? Dat is een goede vraag. Zelfs in een afgesloten auto... ruik ik nu een soort van diesellucht. Zo'n elektronische neus, dat is natuurlijk wel heel uh, objectief. Maar, maar werkt het ook? Het kan dat... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, de boerderij daar, de mensen die er wonen, uh, vergaan van de stank. En dat je op deze plek waar de neusjes hangt dus niks merkt. En, en hoe komt dat dan? Dat komt door, uh, omdat de banen waarin uh, die stank zich bevindt... die zijn meestal maar een, uh, enkele tientallen meters breed. Of zeg maar maximaal 100 meter. Zoals wij dat gemerkt hebben. Ja. Dus deze neus is gewoon verkeerd geplaatst? Ik denk dat deze neus uh, eigenlijk uh, beter ergens anders had kunnen hangen. Laten we het zo maar zeggen. Maar wordt er al gemeten? Zijn er al resultaten? Uh, ze zijn nog bezig ze te plaatsen. Uh, ik heb al een paar keer een rondje gereden... maar het is nog steeds uh, zo dat, uh, dat de plaatsing uh, bezig is. En uh, het moet nog een aanvang, een volledige aanvang vinden. Volgende week, dames en heren, in Goedemorgen Nederland...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 Strafbaar. Dat dus volgende week. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks gerommel en gedoe bij de wereldomroep. Managers die zouden halve dictators zijn en de politiek is zich rot geschrokken. Eerst nu het ochtendhumeur van Cisca Dresselhuis. Wat zijn katholieken soms toch vreselijk naïef? Ik doel niet op de aanpak van seksueel misbruik in de kerk, maar op misbruik van koffie. De laatste jaren kom ik regelmatig over de vloer bij een van oorsprong katholieke organisatie. In de loungeruimte staat daar een trendy koffieautomaat... die dankzij dure koffiesoorten heerlijke espresso en cappuccino produceert. Nou is het niet de bedoeling dat het gewone werkvolk daar zijn kopjes koffie tapt. Alleen als je gasten hebt of in die ruimte vergadert, dan is het gebruik van deze machine toegestaan. Maar een mens is ook maar een mens. En dus zie je regelmatig werknemers stiekem zo'n lekker, maar illegaal kopje koffie halen. Daarbij de koffie uit het eigen Aftandse afdelings latend voor wat het is. Laat zag ik hoe de directeur van de organisatie een onderhorige betrapte op dergelijk illegaal koffiegebruik. Waarom hij zelf in zijn uppie en zonder netwerkdoeleinden bij dat apparaat stond, vermeld de geschiedenis niet. Juridisch gezien is hier overduidelijk sprake van uitlokking. Een misdrijf waarbij iemand een ander aanzet tot het plegen van een delict. Want hoe kun je nou verwachten dat mensen een laf bakje koffie drinken... terwijl om de hoek de heerlijkste koffie beschikbaar is? Overigens zijn bij uitlokking zowel de pleger als de aanzetter tot het misdrijf schuldig. Als rechtgeaard Calvinist weet ik dat het onzin is om ervan uit te gaan... dat mensen vanzelfsprekend gedisciplineerd, deugdzaam en braaf zijn. De mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad... leerde ik als tienjarige al uit de Heidelbergse catechismus Geen vrolijke kost, maar wel realistisch... en in ieder geval heel bruikbaar voor het latere leven. Al die naïeve, vrolijke katholieken die uitgaan van de goedheid van de mens... die komen lelijk op de koffie. En daar hebben ze zelf om gevraagd. Al dus, Siska Dresselhuis. Maandag, het ochtendhumeur van Henk Westbroek. 22 Future look bright 22. Het is vijf voor half elf, dames en heren. De wereldomroep is een slangenkuil. Managers voeren een schrikbewind. En pesterijen zijn aan de orde van de dag. Kopt de Telegraaf vandaag. Voormalig medewerkers van die wereldomroep hebben hun verhaal gedaan bij de krant. Jan Hoek, goedemorgen. Goedemorgen. U bent algemeen directeur van de wereldomroep. Bent u een, dicta een dictator? Ik zou dat zo niet willen zeggen. Nee. Een tiran? Da ook dat zou ik niet willen zeggen. Voert dat... u een schrikbewind? Ook dat niet. Pest u? Ook niet. Ook niet elke dag? Ook. Niet, niet, niet alleen niet elke dag, helemaal niet. Nee? Nee, ik, ik, je ziet vanmorgen een aankondiging in de Telegraaf staan voor iets vanmorgen, wat morgen gaat verschijnen. Het artikel zelf uh, ken ik niet, daar wil de Telegraaf uh, ge geen inzage geven uh, Ik heb gisteren kort met de Telegraaf gesproken waarin ze met mij twee voorbeelden uh, hebben aangehouden die ik allebei kende. Ja. Uh, en waar uitermate zorgvuldig is uh, mee omgegaan. Wat zijn dat van voor voorbeelden? Kijk, zoals, zoals overal is natuurlijk ook hier de laatste pak, pak een beetje zes jaar. Want daar kan ik, dat is de periode die kan overzien, een aantal mensen zeg maar niet met een goed gevoel weggegaan. Dat gebeurt wel eens ja. vaker. En, en ik denk zeker ook dat in een organisatie met... Uh, Zeer betrokken medewerkers, temperamentvolle medewerkers uit meer dan 40 culturen loopt het best wel eens iets hoger op, de emoties. Dat zit natuurlijk ook in die culturen dan dat we in, in het wat koelere Nederland gewend zijn. Maar zijn dit alleen maar, maar dan de verhalen van, de van teleurgestelde ex-medewerkers? De suggestie van de Telegraaf, alsof hier een soort Mugabe-achtige redactiechefs rondlopen. Daar neem ik toch grote, verre afstand van. Ik citeer, ik... managers bleken tirannen, op inspraak stond de journalistieke doodstraf... en vriendjespolitiek en pesterijen waren aan de orde van de dag. Ja, ik denk dan de, de, de, de mooiste daarin is inspraak natuurlijk. Dus ik zou zeggen, want naar mijn weten is er geen enkele medewerker van de la van tegenwoordig uh, geïnterviewd. Ik zou zeggen uh, vraag het aan de ondernemingsraad of nog beter. Ik, dat antwoord moet ik eigenlijk niet geven, maar dat moeten natuurlijk alle collega's hier geven. Want ja. ik werp het verre van mij. Het is de projectie van een paar individuele ervaringen ja. van lang geleden. Goed. Kom u zegt lang, ik nodig hier bij u en alle andere media uit. Kom met camera's, met microfoons, met wat dan ook. Kom langs. Kom, loop over dan naar binnen. Vraag ja. het aan iedereen. Nou gaan we doen. Uh, om te beginnen nu al aan de hand uh, Henk Lansing. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de ondernemingsraad. Herkent ja. u zich in het beeld? Nee, ik heb hem helemaal niet in het beeld. Zegt u dat nu omdat de algemeen directeur ook toevallig in deze uitzending zit? Nee, dat zeg ik niet omdat de algemeen directeur erin zit... maar omdat ik echt geen idee heb van waar de telegraaf deze praatjes vandaan haalt. Het, uh, het idee van mij is dat de wereld over een hele vriendelijke, aardige bedrijfscultuur kent... waarin uh, iedereen aardig kan gedijen. En dat een enkele keer iemand met een, een probleem... De, de, ...de zaak verlaat. Ja, dat is in mij ook bekend... ...maar dat is niet verder, verder gekomen dan het feit dat ik weet... ...dat de horen wederhoord is toegepast. Ja, nou is dit verhaal een anker voor het grote verhaal morgen... ...in de zaterdagskrant van de Telegraaf. Ja. Klaarbelijkelijk heeft de krant met een aantal oud-medewerkers gesproken... ...die echt een boekje open doen... ...en vindt de krant het in ieder geval zo belangrijk om het heel groot te brengen. Ja, het, het is aan de Telegraaf om dit soort dingen te brengen. Ik, uh, ik zou U herkent weten... zich er niet in. Nee, nee. Als het is dat een paar oud-medewerkers gram willen halen, ja dat zou kunnen. Maar het is zeker niet een beeld waar ik herken dat hier een tyrannieke intimiderende sfeer zou zo heerst. Absoluut ja. niet. Meneer Hoek, nog even terug naar u. Ja. Uh, of het beeld nou klopt of niet, de schade lijkt al aangericht. Want de Tweede Kamer zegt, ja, jullie krijgen 47 miljoen euro overheidsgeld. Ik ben geschrokken. Uh, ik schrik enorm, zegt VVD-kamerlid van Miltenburg bijvoorbeeld. Uh, Bosma van de PVV zegt, ja, uh, mensen gaan zich altijd raar als ze werken bij een organisatie die geen bestaansrecht meer heeft. D66 pleit voor harde aanpak. Met andere woorden, de politiek is al flink veel herrie aan het maken. Nou kijk, ik denk dat uh, de, de reactie van de politiek, die snap ik. Uh, maar die, die, ik weet niet of die juist geciteerd is of niet, daar kan ik niks over zeggen. Maar de, die is natuurlijk, als dit zou kloppen, zou het een schande zijn. En daar hebben ze volstrekt gelijk in. En dat, dat zegt meneer Van Damme ook, ook geloof ik letterlijk zo. Uh, feit is dat dit natuurlijk van geen kanten klopt. Dus in die zin uh, is, is, reageert de politiek zoals ik denk dat ze moeten reageren. Als dit klopt, ja. is het een schande. U bent een aardige man. Ik vind van wel. En ik denk dat... Uh, al u bent voor de... arbeiders zelfbestuur? Ik ben zeker niet voor arbeiders zelfbestuur. Nee, nee, nee. nee. Ja, moet, dan gaan we al. Absoluut niet. Je moet eerlijk <laughs> zijn, je moet zijn, je moet helder zijn, je moet duidelijk zijn. Maar arbeiders zelfbestuur, is, dat is iets anders. Maar u bent geen tiran? Ik ben geen tiran. U pest niet? Ik pest niet. En zeker niet elke dag? Nee, ik pest niet. Punt. <lacht> ik nogmaals, dank u wel. Nogmaals, kom langs. Wat ik zei, kom langs. Gaan we doen. Oké, okay, graag Hartelijk dan. dank u ik allebei. Bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Wij maken ons op voor het weekend, maar nog niet Ebru... want die zit ergens in een bus in Nederland. Waar ben je? Goedemorgen Sven, ik zit hier op een heel troosteloos parkeerterrein... in Amsterdam-Sloten, bij een hele troosteloze omgeving... het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En we gaan het straks hebben over um, iets wat hopelijk wel uitzicht gaat bieden... namelijk borstkanker. Maar eerst het nos vernaam met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De Nederlandse huishoudens hadden vorig jaar minder te besteden dan in 2009. Volgens het CBS is de koopkracht met 1,4% afgenomen. Dat komt vooral door de stijging van premies. Met name voor de zorgverzekering en de groei van de werkloosheid. Meer dan 4000 pinautomaten hebben sinds gisteravond last van een storing. Volgens het bedrijf dat het betalingsverkeer regelt... zijn alleen pinapparaten in winkels getroffen, niet de geldautomaten. Hoe lang de storing gaat duren is niet te zeggen. In Japan wordt dit weekend een speciale zoekactie gehouden... naar mensen die sinds de aardbeving en de tsunami worden vermist. Grote zoekactie heeft te maken met springvloed. De verwachting is dat er hierdoor veel lichamen zullen aanspoelen. Nog 16.000 mensen worden vermist. En medewerkers van de openbaar vervoerbedrijven in de drie grote steden... voeren deze maand weer één dag actie. Daarmee vragen ze Den Haag om af te zien van 120 miljoen euro aan bezuinigingen. Amsterdam trapt af met de acties. Daar wordt donderdag het werk neergelegd. Rotterdam en Den Haag volgen later. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AMB Verkeersinformatie met viel op de N14 bij Den Haag in de richting van Leidsendam. Tussen Wassenaar en Voorburg staat 2 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een aantal vrachtwagens. En daarom is de rechter rijstrook dicht. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Met Ebro Omar. It's time. Goedemorgen luisteraars. Prem is vandaag 1 april grappen uithalen. Dus aan mij de eer en de schone taak om vanaf het Anthony van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam de honneurs zwaar te nemen. Ik zei net dat hij een beetje troostloos was, maar dat is niet helemaal waar. Er staan hier prachtige bomen in de bloesem van die roze bloemetjes. Ik weet niet hoe ze heten, daar ben ik een stadsmeisje voor. Maar heel erg troostloos is het niet. Dat is de hoop die hier heerst bij het Anthony van Leeuwenhoek. Want we gaan het vandaag hebben over wat doorgaat als vrouwenziekte nummer 1. Maar wisten jullie ook dat jaarlijks 100 mannen borstkanker krijgen... Dat komt natuurlijk niet in de buurt van die 13.000 vrouwen die deze ziekte krijgen jaarlijks, maar het zal je maar treffen. Kortom, we gaan het vandaag hebben over borstkanker. En de stelling van vandaag is, vrouwen steken hun kop in het zand voor borstkanker. Jullie kunnen hierover meepraten, graag zelfs. Bel met 0800-1121, mail naar premtime.ntr.nl of twitteren, vooral twitteren naar Radio 1 Welkom bij Premtime. It's Premtime! 1 op de acht vrouwen krijgt borstkanker. Dat betekent concreet dat in Nederland jaarlijks bij 13.000 vrouwen en bij 100 mannen een vorm van borstkanker wordt geconstateerd. Deze ziekte zit ook bij mij in de familie. Mijn oma had een afgezette borst. Mijn eigen zus leidt een onderzoeksgroep naar kanker aan het Erasmus Medisch Centrum. En ik als vrouw met borsten ontken het bestaan van deze ziekte. Met name omdat het woord ziekte niet in mijn woordenboek voorkomt. En borstkanker daar ook al helemaal niks mee te maken hebben. Dus ik ben een struisvogel. En toch gaan we het hebben over deze ziekte die jaarlijks duizenden mensen, mannen en vrouwen treft. Hier in de bus hebben we dokter Sabine Lin. Ze is internist in het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis en specialist op het gebied van borstkanker. Aan de telefoon hebben we Marleen Koolmees. Zij is de zus van Sandra Koolmees. Die volgens mij twee jaar geleden is overleden aan een van de meest agressieve vormen van borstkanker. En we gaan bellen met de Haak en Brei Club uh, in... Uh, Nieuwe gein zitten die. Waarom we dat gaan doen, vertel ik zo meteen. Maar eerst, jullie kunnen ook met ons meepraten... door te bellen met 0800-1121... mailen naar Premtime met ntr.nl... of twitteren naar Premtime Radio 1. Ik heb aan de telefoon Nicoline Breuring. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de Haak en Brei Club... Nou, het is geen haken en brei club. Maar? Ik sta hier. Ik zal het even uitleggen. Het is de Breidag. Dat is een evenement. En dat vindt twee dagen plaats hier in Nieuwegein, in het NBC, in het congrescentrum. En deze twee dagen staan volledig in het teken van breien en haken en alles wat met wol te maken heeft. En wat heeft de haken en breien met borstkanker te maken? Ja, die vraag ligt inderdaad voor dit programma voor. Wij steunen inderdaad uh, Stichting Pink Ribbon in de strijd tegen, borst, uh, tegen borstkanker. Dat betekent, uh, ik sta nu ook bij de stand van uh, Pink Ribbon. Uh, er worden hier inderdaad nog allemaal sieraden verkocht waarbij uh, de opbrengst uh, van ja, Pink de... Ribbon gaat altijd naar borstkanker. Ja, naar het onderzoek. Uh, onderzoek ervoor, ja. Naar het onderzoek. Voor, inderdaad. Ja. En wat doen wij zelf als organisatie daar inderdaad nog verder aan? Uh, deze twee dagen zijn er allerlei workshops op het gebied van breien en haken. Maar uh, hoe, hoe komen... draagt dat bij tot uh, de bestrijding van borstkanker? Moet je daarvoor betalen ofzo? of zo? Of verkopen ja. jullie dingen? Wat, uh, hoe, wat ja. doen jullie? Wat is het concreet? Ja, nou concreet is het zo dat er dus die workshops zijn. Dat betekent dat als mensen die workshops volgen, dan moeten ze daar inderdaad een bedrag voor betalen. En de workshopgevers die staan uh, een bedrag van uh, zo'n workshop af aan de stichting. Dus dat betekent dat aan het einde van deze twee dagen um, ja, zijn, is er dus een, hopelijk een hele mooie opbrengst uh, met, uh, door het feit dat mensen aan die workshops hebben deelgenomen. En hoeveel en daarna... mensen zijn er aan het haken en breien? Nou, wij, uh, het is de eerste keer dat dit evenement plaatsvindt, yeah. dus wij uh, focussen en richten ons op minimaal 1500 bezoekers in ieder geval. Het yeah. is dus een hele grote club in Nederland aan dames die dus inderdaad ja, breien en haken uh, doen omdat ze het ook leuk vinden om te doen. Hè. Vroeger was het meer de verplichting uh, en nu is het uh, ja, helemaal uit die stoffen hoek gehaald. De mensen doen het echt omdat ze het leuk vinden om te doen en daarnaast, uh, en dat dat heeft natuurlijk ook wel in de lijn met Pink Ribbon uh, te maken. Um, het zijn dus natuurlijk vooral vrouwen die ja. uh, breien en haken. En ook in het hele land uh, vinden daar in cafés wekelijks hele breissessies plaats. Maar vrouwen dat is dan niet in het kader van uh, Pink Ribbon, mag ik nu aannemen. Maar uh, mevrouw Breuring, um, bent u zelf ook een struisvogel als het om borstkanker gaat? Of doet u keurig aan nee, onderzoeken? nee. Nee, ik ben geen struisvogel als het om uh, ontvangen om gaat. We hebben ook uh, in die zin heel bewust uh, ja, dit evenement gekozen. Omdat ik er vanuit ga dat er toch heel veel vrouwen zijn die um, ja, zich hier toch wel in, in zullen herkennen. Wat maar wat doe je zelf? Wat ik er zelf aan doe? Ja, ik, uh, Onderzoek? u? Ja hoor, ja, ja, ik doe dat wel. Ik vind het vervelend om te doen, maar ik doe het wel. En met welke frequentie? Um, ja, ik denk één keer in de maand. Misschien moeten we vaker. Nou, er zijn ik hier vier vrouwen in de bus ja. die uh, verbaasd kijken en denken, oh shit, dat zouden we eigenlijk misschien ook wel moeten doen. Hartstikke goed. Oh echt? Ja. ja? Oh, oké. Okay. <laughs> er zitten hier ja, wat struisvogels een, in de bus. Uh, <laughs> oh, vandaar. Ja, nee ik uh, ja je, je wil het niet, maar je weet ook dat, dat de kansen gewoon zo groot zijn. En ja, ik ben zelf uh, 36 en dat is toch ook een levenscategorie uh, waar het helaas niet helemaal vreemd is. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Heel veel succes deze komende twee dagen met de Haak en Brijdag ja, in die Succes! We gaan even naar Jackie Drew. Zij heeft een, um, een uh, verhaal over haar best friends. Do, do, do. My Best friends! My breast friends, they fed my two pretty babies on, on, oh, on, oh, oh. they were my bouncing ladies, my breast friends, they made a soft spot. Dat was Jackie Drew. Zij heeft het nummer geschreven te ere van een vriendin van haar met borstkanker. Bij mij hier in de bus hebben we dokter Sabine Lin. U bent internist, welkom. Hartelijk dank. Wat doet een internist? Een internist geeft medicijnen om uh, kanker te bestrijden. Tenminste, een internist oncoloog. En u bent specialist op het gebied van borstkanker? Ja. Wanneer komen mensen naar u toe? Uh, ze komen naar mij toe uh, wanneer ze uh, geopereerd zijn door de chirurg over het algemeen. Um, en dus als ze al borstkanker gehad hebben of in de fase als, zit, ja. ja, als ze al weten dat ze borstkanker hebben en ja. dat ze eigenlijk de eerste uh, behandeling daarvoor al gehad hebben. Um, en bij een groot aantal vrouwen uh, weten we dat het verstandig is om daarna nog na te behandelen met medicijnen. En in de regel is dat chemotherapie uh, en hormonale therapie. Hoeveel gevallen van borstkanker ziet u per jaar? Um, nou, in ons ziekenhuis uh, worden 450 vrouwen per jaar gediagnosticeerd met borstkanker. Dat is het Antony van Leeuwen ziekenhuis. U zijn gespecialiseerd op ja. dit vlak? Ja. oké. Okay. Ja. Even checken. Um, en hoeveel gevallen zijn goedaardig en kwaadaardig? Want dat hoor je ook wel eens. Van, je ja. Hebt het wel, maar dat is niet zo heel erg. Um, nou, dat hangt er eigenlijk een beetje van af... Uh, um... Wat voor soort ziekenhuis je bent. Dus bij ons zal de verhouding weer wat anders zijn dan bij een ander ziekenhuis. Maar ik, ik geloof in de regel dat 1 op de 10 is, is kwaadaardig. En 1 op de 10 gevallen van borstkanker? Die nee, binnen... van, van, van dus, uh, bobbeltjes in de borst. Maar dat kan variëren. Dus zeg maar in het ene ziekenhuis zal het 1 op de 3 zijn. In het ander ziekenhuis zal het 1 op de 10 vrouwen zijn. En dat hangt een beetje vanaf uh, hoe de ziekenhuis... De huisartsen verwijzen, want als ze naar een algemeen ziekenhuis verwijzen... dan zullen er wat vaker goedaardige knobbeltjes gevonden worden... en bij ons zullen er wat vaker kwaadaardige bobbeltjes gevonden worden. En zo'n knobbeltje, is dat iets wat je, uh, wat je echt wel tegenkomt als je onderzoek doet... of is het iets wat je over het hoofd kunt zien? Is het nodig dat je dat onderzoekt? Nou, daarover zijn de meningen verdeeld of je zelf onderzoek zou moeten doen. Um, het die lag erbij. Ja, want het is heel moeilijk om uit te zoeken of het nuttig is. Aan de andere kant is het wel zo dat, dat 70% van de vrouwen met borstkanker die ontdekt het zelf. En Maar 30% van de vrouwen met borstkanker, uh, daar, bij, bij hen wordt het ontdekt door screening, dus door de mammografie. En wanneer word je gescreend? Uh, in Nederland is dat vanaf, 50, vanaf je 50 50ste levensjaar. Dan moet je elk jaar komen opdagen? Nee, om de, om de twee jaar moet je dan een mammografie laten maken. We hadden het er net over, voordat de uitzending begon hier in de bus... dat niemand hier aan uitstrijkjes en uh, onderzoeken doet. Nee. Zijn wij heel erg dom dat we dat niet doen? Dat we, dat we gewoon onze kop in het zand steken? Gewoon alle post <laughs> weglaten? Ik ben er niet. Ik ben niet thuis. Nou, eigenlijk weten we zelfs dat niet. Uh, screeningsprogramma's zijn niet onomstreden. Um, en dat heeft ermee te maken dat een screeningsprogramma eigenlijk alleen zinvol is als de ziekte heel veel voorkomt in de populatie. Uh, en als je dan een screeningsprogramma opzet, dan is het ook heel belangrijk dat alle vrouwen die die ziekte zouden kunnen krijgen ook meedoen aan het screeningsprogramma. En als dat niet zo is, dan wordt een screeningsprogramma al heel gauw... Uh, ja, niet zo heel erg nuttig. Als ik denk aan het programma, denk ik aan iets tijdelijks. Omdat ik de indruk heb dat al die pakketten en die oproepen die je krijgt, dat dat geïnstitutionaliseerd is. Um, hoe bedoelt u? Nou, dat je daar niet aan onderuit komt uh, om in ieder geval geadresseerd te worden. Nou, er, er wordt dus natuurlijk als zo'n screeningsprogramma eenmaal uh, uh, opgezet is, dan zullen de mensen die dat hebben opgezet heel erg hun best doen om alle mensen te laten meedoen, want dat, dat bepaalt het succes van het screeningsprogramma. Dus eigenlijk moeten we met z'n allen wel meedoen. Ja, we moeten wel meedoen. Want anders... Is het niet voor onszelf? Dan wel voor het de, voor de nut van het screeningsprogramma, ja. Ja, oké. Okay. Ik heb nog een vraag. De medische technologie is natuurlijk enorm in beweging en in vooruitgang. Er, er is heel veel ontdekt de laatste jaren. Ja. Wat is er de afgelopen tien jaar veranderd? Is het nu minder gevaarlijk om borstkanker te hebben dan vroeger? Nou, de, uh, de kans om te genezen aan borstkanker is enorm toegenomen de afgelopen tien jaar. Uh, de, de, zijn, de, zeg maar de, de sterfte aan borstkanker is met 30% gedaald de afgelopen 10 jaar. Uh, en dat is, uh, nou ja, ik ben uh, medisch oncoloog, dus ik zeg dan dat dat met name toe te schrijven is aan uh, het uh, toevoegen van chemotherapie en hormonale therapie aan de behandeling van borstkanker. Uh, mensen die screeningsprogramma's hebben opgezet, die zullen zeggen dat het met name door de screening komt. Maar okay. iedereen praat in zijn eigen straatje. Ja, dat zijn mensen gewoon om dat wel een beetje te doen. Maar ik denk als je gewoon heel sec naar de gegevens kijkt die we nu hebben. Uh, dat dat toch met name de, door de medicijnen komt, door de behandeling noemen we dat. Oké, okay, ik heb aan de telefoon een beller. Carmen, goedemorgen. Ja. Uh, oh, de de stelling is, het, is uh, wij vrouwen... Ik wil even een, een compliment maken, want ik luister heel erg veel naar je broer en ik vind je fantastisch. Nou, wat lief. Wat lief. Ja. Nou, dat vind ik hartstikke lief. Ik heb een vraag. Uh, uh, ja. Bent u een struisvogel? Of steekt u uw kop nee, in het zand? Ik zeker niet. Nee, ik wil namelijk een vraag stellen even. Ja, stel maar. Ik ben 73 jaar 73. en ik heb uh, om me heen horen jonge vrouwen uh, die uh, dus de pil hebben uh, genomen en, en, uh, hoe heet het? en de roken. En dan wilde ik vragen, ik, ik heb nooit gerookt en ik heb ook nooit de pil gebruikt. Uh, uh, uh, maar uh, zou er een samen, uh, uh, uh, hoe noem je dat, samenhang uh, zijn? Wat zijn dus, de risicofactoren eigenlijk? Kun je het vermijden? Ja, Heeft het te maken met de, de pil, met roken, pil? alcohol? Ja. Dokter Lin? Ja. Ja. Uh, ja. Nou, de pil geeft inderdaad een licht verhoogd risico op borstkanker, pilgebruik, maar dat is eigenlijk alleen ten tijde van het gebruiken van de pil en dan verhoogt het je risico met uh, 20 tot 50 procent. Dus wacht even, je neemt de pil om niet zwanger te raken... en daarmee uh, krijg je 20 tot 25 procent meer kans om borstkanker te krijgen. Ja, en, en dat klinkt heel veel, uh, dat het een dat enorme goed. verhoging is... maar dat is eigenlijk een hele kleine verhoging van je risico. Um, en wat, uh, wat eigenlijk de belangrijkste verhoging van je risico is in de algemene populatie... is het feit dat, uh, uh, dat onze gemiddelde leeftijd om het eerste kind te krijgen... Uh, ...enorm omhoog is gegaan. Dus als je ouder wordt, krijg je meer kans op borstkanker? Nou, als je, hoe, hoe ouder je bent... Uh, uh, als je wanneer je nee, nee de pil ik heb het nu even over andere risicofactoren. De okay. pil is, is eigenlijk dus een hele lichte risicofactor. Een hele gering, geeft een iets verhoogd risico. En leeftijd is dus een grotere risicofactor? Ja, hoe ouder je bent, hoe groter het risico dat je borstkanker krijgt. Maar deze mevrouw is 73. Mm -hmm. Heb je dan nog kans op borstkanker? Ja, helaas nog steeds, ja. Wordt het erger als je 73 bent dan wanneer je 50 bent? Mm, roken en nou, drinken? Nou, nee. Dus uh, roken geeft geen verdere verhoging van je risico op borstkanker. Wel, natuurlijk, een verhoging van het risico op allerlei andere vormen van kanker. Dus ik zou zeker laten dat roken. Uh, en alcohol geeft wel een licht verhoogd risico op borstkanker. Wederom. Uh, Dank je wel, uh, dokter Lin. Carmen, bedankt voor, voor het bellen. Ja, ik ga... uh, maar dat is vraag graag niet, Ebro. Oh. Mijn vraag was of de jonge vrouwen die uh, uh, 35 of 40, of, uh, uh, hey, of die uh, door de pil gebruiken en roken, of dat een samenhang is met borstkanker. Nee, eigenlijk uh, niet. Nee, het is, heeft met name te maken dat in Nederland de uh, leeftijd waarop het eerste kind gebaard wordt heel hoog is. Hoogste ter wereld. En dat is de grootste risicofactor. Dankjewel Carmen. En, ja? Bedankt voor het bellen. Ik ga nu verder naar Marleen Koolmees. Marleen, goedemorgen. Hoi. Ik uh, ga eventjes uitleggen aan uh, de luisteraars dat wij collega's zijn bij Libellen En dat ja. ik uh, weet van het verhaal van jouw zus, Sandra. Ja. ja. Um, hoe oud was Sandra toen ze borstkanker kreeg? 35. En hoe oud is, was ze toen ze is overleden? 40. En... Vorig jaar januari. Vorig jaar januari. Ja. Hoe uh, uh, De eerste keer dat ze het hoorde, dat, dat ze borstkanker had, wat was haar reactie? Dat, ja, haar reactie was uh, ook gebaseerd natuurlijk op alle um, dingen die je erover leest. Namelijk dat het, dat het uh, heel goed, uh, vaak heel goed af kan lopen. En daar ging ze eigenlijk ook vanuit. uit. Zij dacht van nou, dat hier uh, dat gaan we even wassen. En het is een kwestie van even doorzetten, afzien en uh, weer doorgaan. En uh, ja, wij waren er allemaal heel positief over. En we kregen ook heel veel... Uh, positieve verhalen erover te horen. Te veel? Achteraf natuurlijk, uh, wat zeg je? Te veel, denk je? Ja, ik denk te veel. En, uh... ja, ik denk dat het te, te rooskleurig is voorgesteld. En dat je achteraf, als je kijkt, je wilt je krijgt slecht nieuws te horen. En het enige wat je wil, is zo snel mogelijk weer heel normaal... achter uh, de geraniums gaan zitten, zeg maar. Het kan, gewoon niet, het kan je niet saai genoeg zijn als je eenmaal zo'n bericht uh, hebt gehoord. Je wil alleen maar gezond zijn. En zo snel mogelijk weer naar huis... En je leven weer oppakken. En als er dan uh, wordt voorgespiegeld. Nou, de kans op genezing is toch altijd wel heel groot. En dit en dat. En hè, uh, het komt wel goed. Dan wil je dat heel graag geloven. En dan laat je uh, na om door te vragen en je gaat er ook vanuit dat jij niet behoort tot die 1 op de 9 of 1 op de 8, hoeveel het er nu zijn, bij wie het misgaat. Je, dat, dat wil je gewoon niet horen. Dat wil niemand horen, want niemand wil dood. Iedereen wil gewoon blijven leven. Dus daar focus je op, maar ik denk dat, uh, ik kan niet voor iedereen spreken, maar dat, dat in het geval van mijn zus... Uh, wij eigenlijk um, ja, toch, toch even wat meer hadden moeten doorgraven en doorzoeken. Ook misschien buiten Nederland. ieder land, ieder ziekenhuis pakt uh, dingen anders aan. En tijdens haar ziekte um, zijn, er ook, zijn er ook wel weer onderzoeken gekomen die hè, vorige onderzoeken weer ondergraven. Weet je, het is natuurlijk continu in beweging. Wat ja. dokter Lene ook al aangaf, er worden telkens weer nieuwe. <tie> Uh, ja, nieuwe uh, dingen uitgevonden over wat je het beste kan doen, nieuwe behandelmethodes, andere aanpak. En ik denk achteraf dat het wellicht, uh, ja, dat we het anders hadden moeten aanpakken. Um, en jij zelf, het is je jongere zusje wie dat dan overkomt. Uh, mm -hmm. Had je zelf niet zoiets van, uh, de volgende ben ik of ik word overgeslagen, hoe is de angst dan? Ik <lacht> je hebt zelf ook toch. Ja, mijn zus vond het in ieder geval heel fijn dat het mij niet was overkomen. Ik ja? heb twee jonge kinderen. Maar um, nee, ik ben, ik ben wel veel banger geworden. Veel, en veel banger. Controleer je jezelf nu vaker ja. of deed je dat al? Ja, ik deed het al en ik doe het nog steeds. En dat uitzetje, dat snap ik werkelijk niet... hoe mensen dat uh, envelopje kunnen negeren. Het was zo gepiept en dat vind ik echt onbegrijpelijk. Ja, ja. Wij, wij zwijgen met z'n allen hier even in de bus. Ja. Um, <laughs> ik ben eventjes stil van. Ja. Sorry, de andere de aanpak, Je zei van uh, achteraf hadden wij het misschien anders moeten uh, benaderen en aanpakken. Wat, hoe, hoe had je dat uh, achteraf met de kennis van nu? Wat zeg je dat nou, je dan ik gedaan zou concreet, hebben? Is, is, is, zij had een, een dokter Ling als haar uh, internist-oncoloog, dus die, die, die ken ik. Um, maar achteraf, hè, daar zijn we niet in eerste instantie geweest. Achter, ze was eerst in een ander ziekenhuis. En daar is op een gegeven moment, toen wij alle dossiers kregen, toen het helemaal misging. En, en, uh, Wanneer ging het helemaal al mis? Hoe snel gaat hoe, hoeveel tijd zat daartussen? Nou, de, de eerste keer was toen ze 35 was. Toen is ze, uh, ja. heeft ze natuurlijk hè, bijna een jaar uit roulatie geweest, maar nog heel, uh, nou, heel goed doorstaan. Marathon van New York gelopen, hersteld. Het zag allemaal heel rooskleurig uit. Toen kwam het terug, weer in de borst die gespaard was gebleven. Want uh, men had uh, gevraagd: nou, wil je uh, je borst uh, behouden? En uh, dan met, op zo'n vraag zeg je ja. Maar als je vraagt aan iemand. Wil je borst behouden, maar dan heb je wel uh, x kans dat het terugkomt, dan is dat, dat is echt een, een fundamenteel andere vraag. Maar heb je dat en niet gevraagd? Van, uh, heb je toen zelf niet gevraagd van als ik hem behoud, wat is dan de kans dat het terugkomt? Of is dat niet bij jullie opgekomen? Ja, dat is koffie die kijken. Okay. Dat, alles is koffiedik kijken met, met een levensbedreigende ziekte. Weet je, je, je, dat is met chemo ook. Je hoopt dat het helpt en de kans is dan zo en zo. En dan, ja. Je weet het niet. Je kan, gewoon, je kan niet meer uh, terugkijken of, uh, of het had geholpen. Je weet het niet. Ze had best gekund dat, uh, dat ook dat niet had geholpen... als ze wel uh, de borst uh, eraf had laten halen. Ja. Je, je weet het niet. Ik ga even, dokter... Ik, ik... Ja, sorry. Ga door. Nee, maar ik, ik denk, we hebben de dossiers destijds opgevraagd... wat je natuurlijk in eerste instantie niet doet, bij zo'n eerste keer. Want ze gaat vanuit van, nou, dit is één keer en nooit weer... en we komen hier nooit meer terug. Maar uh, daar hebben we echt duidelijk gelezen van... aan patiënt is gevraagd. Uh, of ze een borstbesparende uh, operatie, operatie wil. wil. En het antwoord is ja. Ja, weet je, je kan het aan iedereen vragen. Iedereen zegt ja, ja. maar het hangt er van af... wat je ervoor wilt inleven. Ik ga even aan dokter loopt... Lin vragen. Van, uh, waren jullie te optimistisch? Kunnen jullie niet uh, duidelijker zijn... Nou, we proberen natuurlijk wel duidelijk te zijn... maar het is altijd het afwegen van... Um, uh, hoe uh, ga je vooral het negatieve scenario benadrukken... of het positieve scenario. En net wat uh, Marleen ook zegt, is dat uh, het, het zijn allemaal... Uh, uh, graderingen grijs. Het is niet zwart of wit. Uh, en je, hebt, je, je kunt de risico's afwegen. Als je een sparende operatie krijgt... Uh, en, en je bent jong, onder de 40 jaar... dan krijgt één op de 5 vrouwen in diezelfde borst uh, die ziekte terug. Maar uh, en, en advies... 80% dus niet. Is jullie advies anders, of de manier waarop je het nieuws brengt... of de keuzes brengt, anders als er een jonge vrouw onder de 40 tegenover je zit... dan wanneer er een wat oudere vrouw zit? Ja, ja. Het is wel zo dat dat we bespreken, tenminste meestal. Dat is kan hè, dat ik kan natuurlijk niet in de, uh, in de in de praktijk van een ander kijken, maar we bespreken. Dat je, uh, dat je een wat hoger risico hebt dat de, dat de ziekte dan in dezelfde borst weer terugkomt als je jonger bent. Maar de grootste kans is nog steeds dat dat niet zo zal zijn. Is borstkanker bij jonge vrouwen gevaarlijker of bij oudere vrouwen gevaarlijker? En wat definiëren dan als jong onder de 35? Onder de 35 is, heb je een hoger risico dat je zal komen te overlijden aan, aan borstkanker. En die risico, dat risico is zeg maar anderhalf ten opzichte van iemand die ouder dan 35 is. Ik heb beller Paulien aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. De stelling van vandaag is vrouwen steken een kop in het zand voor borstkanker. Maar ik begrijp dat jij drager bent van het gen? Ik ben geen drager van het oh. gen. Dat is nog niet aangetoond. Maar mijn moeder is eraan overleden in 1995. Na 18 jaar ziek zijn. Ja. En mijn grootmoeder ook. En daar weer zussen van. En daar weer dochters van. Dus het is bij ons wel aantoonbaar uh, uh, familie. Maar het is nog niet bewezen dat ik... De drager bent van het uh, van de twee uh, nou ja breast cancer one en breast cancer 2... Uh. En, en wil je dat niet denk... weten uh, ja ik wilde het wel weten want ik ben de week uh, voordat mijn moeder overleed in 95 van januari heb ik uh, gebeld met het uh, met de stoet in dat was uh, in, in Leiden dat was toen de enige uh, het enige ziekenhuis die dat uh, die dat onderzocht uh -huh. en later ben ik naar het AVL overgegaan... En, ja, ik ben daar eigenlijk nu een soort luxe patiënt. Ik ben daar patiënt om daar geen patiënt te hoeven worden. Want tot nu toe. Preventief? Ja, heb ik, altijd de dans... ja ik heb de dans kunnen ontspringen. En uh, ik heb een paar keer vals alarm gehad. En uh, ik ben elke zes maanden wel onder controle, ja. ja. En, en wat voor effect heeft dat op u? Dat u elke zes maanden naar het ziekenhuis gaat voor borstkankeronderzoek? Is dat uh, ook psychisch ja. zwaar of is het gewoon uh, alsof je even met, uh, naar de Albert Heijn gaat? Nee, het is geen Albertijn hoor. Nee, nee, nee. Dan, je, je, daar is geen bonus als je daar komt. Uh, en en... Nou. hoe geweldig uh, mensen... Uh, iedereen uh, zich daar ook inzet. Want het is wel de place to be, het de, de AVL, als je die ziekte hebt. Ja. Maar ik ga er altijd met knik in de knieën naartoe, ja. En mijn moeder die, uh, is ooit een keer geïnterviewd... voor een boekje over uh, uh, uh, uh, haar ervaringen. En die zei altijd... Ik, ik, ik, ik zuip en rook met de pletter als ik daar naartoe ga. Nou, roken doe ik dan niet. Maar ik... Uh, ja, ik... ik op zo goed wat, wat vrouwen daar uh, moeten doormaken, ja. En uw moeder is 18 gehoord. jaar. U zei dat uw moeder 18 jaar ziek is geweest. Um, ja. Als ik denk aan ziek, dan denk ik aan uh, op bed liggen 18 jaar lang. Maar misschien was dat niet zo? Nee, mijn moeder was een vechter, maar uh, ze had er na 18 jaar te bak van en toen riep ze liep zij me bij zich en zei van nou, ik, uh, jij en je broer zijn groot en je kunt voor jezelf zorgen. En uh, ja, het is heel vervelend voor jullie, maar ik, uh, ik vind ze wel welletjes geweest. Nou, en toen, na zes maanden daarna, uh, was, ze, was ze dood. En dat ging ook met tussenpozen, Want ze heeft, het is begon met, een, met, een, met, met borstkanker. Toen na vijf jaar de andere kant. En toen, ja, dan, toen begon het te in de kaak. En nou ja, waar ze het ook al had. Maar het was een vechter. En ik had grote bewondering voor haar. Maar, Vindt u dat iedereen ja, uh, bij, wie, bij wie de moeder borstkanker heeft... eigenlijk uh, hetzelfde zou moeten doen als u? Zich elke zes maanden moeten laten onderzoeken? Zou dat goed zijn? Ja, oh ja, zeker. Ja hoor, want ik, uh, een van mijn beste vriendinnen die heeft het. Heeft twee uh, ik, hele weerbare vriendinnen van mij hebben het. En wat ja ene moeder het dus ook had. en uh, Ja, je, je moet gewoon gaan. Ik, bedoel, ik zie dokter niet Lin... Trek? Dokter Lin, die zit... knikt hier een beetje van nee, die duikt in elkaar. U wilt het niet, ik ja, krijg nou ja. veel te veel patiënten. Ik ga even naar dokter Lin... Nou ja, dat, kijk, het is natuurlijk wel zo dat, dat er een er kan een verhoogd risico zijn. Als je moeder borstkanker heeft gehad, dan is jouw risico ligt tussen hetzelfde in de populatie tot vier keer hoger. En natuurlijk bij dat vier keer hoger is het wel van belang dat je uh, eerder gescreend gaat worden. Zouden we het aankunnen medisch in Nederland, dat al die vrouwen uh, die dat willen uh, onderzocht worden? Nou, ik denk dat we hebben, weten nu steeds meer hoe we, hoe we dat risico verder kunnen uh, berekenen door aanvullende gegevens te verzamelen. En daardoor kunnen we bij een, een, een dochter van, van een moeder die borstkanker heeft gehad, kunnen we dan beter inschatten of dat risico eigenlijk niet verhoogd is, of dat het vier keer verhoogd is. En, uh, en afhankelijk daarvan uh, ja, moeten, we een, moeten we selecteren, zodat we echt alleen de mensen vervolgen voor wie het echt nodig is. Dank u wel. Onze tijd zit, zit, zit erop. De uitzending uh, is klaar. Het is gedaan. Ik bedank Marleen Koolmees aan de telefoon. Dr. Sabine Lin in de bus. En alle luisteraars en twitteraars die uh, vandaag een beetje hebben laten afweten. Ook een beetje een kop in het zand hebben gestoken, volgens mij. Maar de volgende keer is er weer een herkansing. Dank aan de mensen achter de scherm die het mogelijk hebben gemaakt. Techniek Bart Daatselaar, redactie Anouk Dolners, Sulaima Elkaldi... internet Rien Aerts, productie Hans Twint en Momo Zarou. Eindredactie Barbara van der Klis. Zometeen Felix Murders met de gids. Maandag zit ik in Dudok, Den Haag. En daar presenteer ik voor Libelle het Nieuwscafé met Maxime Verhagen. Maar gelukkig is Prem hier dan weer. Ik wens jullie een zonnig weekend en ik beloof het, tot later. We gaan eruit met Ellen ten Damme.